Broertje en zusje Broertje liep na het avondeten naar buiten Hij hoorde ergens een vogel fluiten Maar hij hoorde ook iets anders Het was net alsof hij iemand zachtjes hoorde huilen Hij liep naar de dikke boom waar het gesnik vandaan kwam En daar zag hij zijn zusje zitten huilen met haar rug tegen de boom aan Zusje lief zei hij, ik begrijp het wel je hebt natuurlijk honger we hebben vanavond alweer niet meer dan één korstje brood gekregen ik heb ook honger de hond krijgt nog meer dan wij die mag onder de tafel de botjes van het vlees afkluiven wij krijgen alleen een korst oud brood en dan worden we naar buiten gestuurd stiefmoeder is een slechte vrouw als onze eigen moeder het allemaal eens wist kom, geef me een hand dan trekken we samen de wijde wereld in Slechter dan hier kunnen we het nooit krijgen. Droog je tranen en ga mee. Zusje veegde haar tranen af en ze gingen op weg. Eerst kwamen ze door velden en toen moesten ze over rotsachtige paden in een bos. Ze liepen tot het helemaal donker was. Zusje was doodmoe en toen begon het te regenen. Gelukkig zag broertje een grote holle boom. Daar kropen ze in en meteen vielen ze in slaap. Ze sliepen die nacht aan één stuk door en werden pas wakker toen de zon de volgende dag al hoog aan de hemel stond. Het was heerlijk om door de zon wakker gemaakt te worden en niet door hun boze stiefmoeder. De kinderen klommen uit de holle boom en gingen weer op pad. Toen ze een poosje in de felle zon hadden gelopen, zei broertje, ik heb zo'n dorst, ik moet wat drinken. Ik geloof dat ik in de verte een beekje hoor ruisen. En ze liepen in de richting waar het geluid vandaan kwam. Intussen was de boze stiefmoeder erachter gekomen dat de kinderen waren weggelopen. En omdat hun stiefmoeder eigenlijk een heks was, had ze al het water in het bos betoverd. Even later stonden broertje en zusje bij de beek. Broertje boog zich voorover om te drinken. Maar zijn zusje hield hem tegen, want ze hoorde het beekje zachtjes zeggen... Drink niet van mijn water, dan word je een tijger... Dan word je een tijger. Ze vertelde haar broertje wat de beek had gezegd... en ze besloten ergens anders naar water te zoeken. Ze moesten uren lopen voordat ze in de verte weer water hoorde ruisen. Toen ze bij het beekje kwamen en broertje wilde drinken... hoorde zusje het water weer zachtjes zeggen... Drink niet van mijn water, dan word je een wolf. Dan word je een wolf. Dus zei ze tegen broertje dat hij daar ook niet van moest drinken. De arme jongen kwam bijna om van de dorst, maar hij deed toch wat zijn zusje zei. En samen liepen ze verder. Maar hij zei er wel bij... Het kan me niet schelen wat de volgende beek tegen je zegt. Als we weer bij water komen, dan zal ik drinken. Nadat ze weer uren door het bos hadden gelopen, kwamen ze bij een bron... waar heerlijk helder water uit opborrelde... en wegstroomde in een zacht, murmelend beekje. Wat zegt de beek nu weer, vroeg Roertje... De beek zegt: Drink niet van mijn water, dan word je een ree. Maar broertje hield het niet langer uit. Hij bukte zich en dronk van het water. Op datzelfde ogenblik veranderde hij in een ree. Zusje barstte in snikken uit en riep: Oh, broertje, hoe kon je dat nu doen? Ik heb je nog zo gewaarschuwd. De kleine ree ging naast haar liggen. Uit zijn ogen druppelde dikke tranen. Zusje droogde zijn tranen. Ze haalde haar strik uit haar haren en bond die om de nek van de kleine ree. Nu weet ik zeker dat je altijd bij me blijft, broertje, zei ze. En zo liepen ze verder. Plotseling zagen ze een huisje. Zusje keek naar binnen. En omdat het huisje verlaten was, besloot ze dat ze daar met de kleine ree zou blijven wonen. Ze zocht buiten wat stro om twee bedjes van te maken... En ze plukte elke dag groene blaadjes voor de kleine ree en vruchten voor zichzelf. En zo leefde ze heel gelukkig in het grote bos. Op een dag klonk er horengeschal in het bos. De koning hield een grote jachtpartij die drie dagen zou duren. Ze hoorden paardenhoeven trappelen en honden blaffen. De kleine ree werd heel onrustig en zei... ''Zusje lief, ik houd het hier binnen niet langer uit. Ik moet en zal het bos in." Zusje zag dat hij niet anders kon. Met angst in haar hart stond ze op om de deur open te doen. Broertje, zei ze, beloof me dat je terug bent voor het donker is. Ik ben bang voor al die jagers in het bos. Als je terug bent, klop dan driemaal maal op de deur en roep, zusje lief, laat me binnen. Dan weet ik zeker dat jij het bent en niet een vreemde jager. Daarna deed ze de deur open en de kleine ree sprong naar buiten. Tegen de avond werd er driemaal op de deur geklopt... en het meisje hoorde roepen... zusje lief, laat me binnen. Blij viel ze haar broertje om de hals. Maar de volgende dag begon de jacht opnieuw... en weer wilde de kleine reen naar buiten. Het was verschrikkelijk gevaarlijk die dag... want de jagers waren heel dichtbij. Maar zusje kon haar broertje niet tegenhouden... en weer verdween hij in het bos. Tegen het vallen van de avond... Toen de kleine ree op weg was naar huis, zag een van de jagers hem. De jager mikte, schoot en de pijl raakte de kleine ree in zijn pootje. De ree slaakte een kreet van schrik en rende hinkend naar huis. Maar de jager ging hem achterna. Bijna tegelijk kwamen ze bij het huisje aan. De jager hoorde de ree drie keer kloppen en roepen, zusje lief, laat me binnen. Daarna ging de deur op een keertje open en de ree verdween in het huisje. Wat schrok zijn zusje. Ze bracht haar broertje vlug naar bed en legde wat kruiden op zijn gewonde pootje. Daarna gingen ze slapen. De kruiden hadden zo goed geholpen dat de poot van de ree de volgende ochtend weer genezen was. Het was de derde en de laatste dag van de jachtpartij. Maar de kleine ree was die dag nog onrustiger dan anders. Hij smeekte zijn zusje om de deur voor hem open te doen. Nee broertje, zei het meisje beslist, vandaag moet je echt thuis blijven. Stel je voor dat er weer iets gebeurt, dan nemen ze je mee naar het kasteel en dan blijf ik hier alleen achter. Nee, ik doe de deur niet open. Maar de kleine Ree bleef maar vragen en toen hij de jachthoorns weer hoorde, zei hij. Zusje, je moet me eruit laten, ik kan hier niet blijven, anders sterf ik van verdriet. En toen deed zijn zusje de deur open en de kleine Ree sprong vrolijk naar buiten. Zodra de jagers de ree zagen, begonnen ze hem te achtervolgen. De koning had zijn jagers opdracht gegeven om de kleine ree te vangen, maar niet te doden. De jager die de dag ervoor de kleine ree had gevolgd, had namelijk alles aan de koning verteld. En de koning was heel nieuwsgierig geworden. Die ree moest wel een bijzondere ree zijn. Daarom wilde hij niet dat er op hem werd geschoten. En natuurlijk vingen de jagers de ree. Zodra de zon onderging, eindigde ook de jachtpartij. De koning riep de jager bij zich en zei... Breng me nu naar dat huisje in het bos. Daar klopte hij driemaal op de deur en riep... Zusje lief, laat me binnen. De deur ging open en de koning stapte naar binnen. Hij keek het meisje met bewondering aan. Wat vond hij haar mooi. Het meisje stamelde geschrokken. Wat, eh, uh, hoe, uh, waar, wie... Maar de koning keek haar vriendelijk aan. Het meisje begreep dat ze niet bang hoefde te zijn. De koning glimlachte en zei... Meisje lief, wil je meegaan naar mijn kasteel en mijn vrouw worden? O, koning, antwoordde zusje. Ik wacht hier op mijn kleine ree. O, oh, dat is al in orde, zei de koning. De kleine ree is al in het kasteel. Rijd maar mee op mijn paard, dan gaan we gauw naar hem toe. Dat wilde zusje wel. En zo reden de koning en zusje in vliegende vaart naar het kasteel. Al de volgende dag werd de bruiloft gevierd. Het meisje werd koningin en de kleine ree kreeg een koninklijke stal... en een grote weide met veel jonge bomen erin. Elke dag ging de koningin naar de ree om een poosje met hem te spelen en te praten. De boze stiefmoeder hoorde natuurlijk ook dat de koning getrouwd was... Maar toen ze erachter kwam dat zusje de nieuwe koningin was geworden, werd ze verschrikkelijk boos. Hoe is het mogelijk dat het kind nog leeft, riep ze. Ze had al lang van honger en dorst omgekomen moeten zijn. Maar het stiefzusje van zusje, de eigen dochter van haar stiefmoeder, was nog bozer. Waarom is zij koningin geworden en niet ik? Moeder, doe er iets aan. Help me met je toverkunsten. De oude heks dacht lang en diep na. En op een dag ging ze met haar dochter, een heel lelijk meisje met maar één oog, naar het kasteel van de koning. In het kasteel was het die dag een drukte van belang. De koning was weer voor enige dagen op jacht en de koningin had juist op die dag een kindje gekregen. De koningin lag in het koninklijk bed en naast het bed stond een wit wiegje met kantige gordijntjes. In een grote stoel in de hoek van de kamer deed de oude verzorgster haar middagdutje. De oude heks verkleedde zich als kamermeisje en sloop de slaapkamer binnen. Ze sloeg het satijnen dekbed terug dat op het bed van de koningin lag en fluisterde: Majesteit, uw bad is klaar. Daarop tilde ze de koningin uit bed en bracht haar naar de badkamer. Ze had het bad wel laten vollopen, maar daarnaast had ze een duivelsvuur ontstoken. Ze zette de koningin in het bad en deed de deur op slot. Stomkind! Stik jij maar, verwenste ze haar en ze ging haar dochter ophalen. Zonder dat iemand het merkte, bracht ze haar lelijke dochter naar de koninklijke slaapkamer. Ze stopte haar in het bed en zei dat ze op haar zij moest gaan liggen. Anders zou de koning zien dat ze maar één oog had. Daarna deed ze de gordijnen dicht en wachtte. Al gauw kwam de koning terug van de jacht. Hij was heel blij toen hij hoorde dat zijn vrouw een kindje had gekregen. Hij ging meteen naar haar toe. De koning wilde de gordijnen open doen. Maar de oude heks zei, o koning, doet u dat niet. Uw vrouw is nog zo zwak. Daarom ging de koning naar de troonzaal om de geboorte van zijn kind bekend te maken. Midden in de nacht, toen iedereen sliep, zag de oude verzorgster een vrouw de slaapkamer van de koningin binnenkomen. Ze zei geen woord, maar haalde het kindje uit de wieg. Ze gaf het te drinken, legde het weer terug in de wieg en verdween. Dat ging zo elke nacht, een hele week lang. De oude verzorgster vroeg aan de schildwacht voor het paleis of hij s'avonds soms iemand binnenliet, maar dat bleek niet zo te zijn. Op de achtste dag hoorde de oude verzorgster de onbekende vrouw zeggen: Gaat het goed, mijn kindje? Gaat het goed, mijn ree? Ik zal nog twee keer komen en dan zie ik jullie nooit weer. De volgende dag vertelde de oude verzorgster alles aan de koning. Daarom besloot de koning om die nacht bij het kindje te blijven. Om middernacht verscheen de onbekende vrouw en verzorgde het kindje. Daarna zei ze... Gaat het goed, mijn kindje? Gaat het goed, mijn ree? Ik zal nog één keer komen en dan zie ik jullie nooit weer. De koning durfde niets te zeggen. Hij was bang dat de vrouw zou schrikken van zijn stem. Wel keek hij haar heel goed aan. Maar de volgende nacht waakte hij weer bij het kind. En weer verscheen de onbekende vrouw. Ze zei... Gaat het goed, mijn kindje? Gaat het goed, mijn ree? Helaas is dit de laatste keer. Ik zie jullie nooit, nooit weer. Toen kon de koning zich niet langer beheersen en hij zei... Jij bent mijn eigen lieve vrouw, nu weet ik het zeker. En hij sloot haar in zijn armen en verwarmde haar tot haar bloed weer begon te stromen. De koningin was weer helemaal gezond en terug bij haar kindje. De koning liet de valse bedriegster uit het bed gooien. Samen met haar boze stiefmoeder, de heks, werd ze voor het gerecht gesleept. Allebei werden ze ter dood veroordeeld. De dochter werd het bos ingestuurd en kwam van honger om. De oude heks werd in het vuur gegooid en verbrandde. En toen het vuur was uitgebrand en er alleen nog een hoopje as lag, was ook haar toverkracht verdwenen. De kleine ree veranderde weer in een jongen. En broertje en zusje leefden nog heel lang en gelukkig in het kasteel.